Jan van der Putten met het NOS-journaal van diverse kanten is geschokt gereageerd op de dood van twee Nederlandse piloten in Mali. Ze kwamen om het leven toen hun Apache-helikopter neerstortte, waarschijnlijk als gevolg van een ongeluk. De Nederlanders maken in Mali onderdeel uit van een VN-vredesmacht. Volgens premier Rutte heeft de dood van de vliegers heel Nederland geraakt. De militaire vakbonden spreken van een dramatische gebeurtenis. De groep piloten zou over twee weken naar huis gaan. Premier Rutte heeft het CDA nogmaals opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen en het kabinet vaker te steunen. In het slotdebat van de NOS zei hij dat een stem op het CDA anders een verloren stem is. CDA-leider Buma denkt er niet aan om het kabinet steun te geven, zoals de constructieve oppositie dat doet. Volgens hem houdt Rutte een verkooppraatje als hij zegt dat Nederland spectaculair is verbeterd. Nederland gelooft dat niet, zei Buma. De eerste prognoses van de uitslag van de verkiezingen in Israël wijzen op een nek aan nek race tussen premier Netanyahu en zijn belangrijkste uitdager Isaac Herzog. Twee televisiekanalen voorspellen 27 zetels voor beide partijen. Desondanks heeft Netanyahu de overwinning opgeëist. De definitieve uitslag van de verkiezingen in Israël wordt morgenochtend verwacht. De Nederlander die verdacht wordt van het gooien van een bijtende stof naar een schoonmaakster van een Belgische supermarkt heeft bekend dat hij de supermarkt wilde afpersen. Over het gooien met zuur wilde hij niets kwijt, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Hij is aangehouden voor poging tot moord en afpersing. De schoonmaakster van een Deleuze supermarkt raakte zwaar gewond toen ze het bijtende zuur in haar gezicht kreeg. Dan nog het weer. Vannacht kans op mist en temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het vooral langs de kust bewolkt en wordt het 8 tot 12 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en kan het 17 graden worden. Donderdag schijnt de zon, vrijdag valt de regen en wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met nu de nacht. I be the heat. Your body is hot next to me. You got that sexuality.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 to jail tonight promise you'll pay my bill. see they want to buy my pride but that just ain't up for sale see all of my kindness mm -hmm, is taking for weakness now I'm four or five seconds from 15 al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. Zie er. Op een kan dan staan. style. ZANG